Ismaël de Bruin met het NWS-journal. De nabestaanden van de moeder en haar dochter, die donderdag omkwamen in Rotterdam, zeggen dat ze het verlies nog steeds niet kunnen bevatten. Ze hebben veel vragen, maar willen eerst de tijd nemen voor rouw. De uitvaart zal een besloten karakter hebben. De familie heeft geen behoefte aan een stille tocht. Het streefbedrag voor de inzamelingsactie voor deze mensen is intussen gehaald. 60.000 euro. Ook de familie van het slachtoffer van de schietpartij in het Erasmus MC wil geen stille tocht, zegt een woordvoerder. Het is 50 plus vandaag niet gelukt om een lijsttrekker te kiezen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn niet vastgesteld. Het congres van de partij in Ede werd voortijdig beëindigd na hevige discussies. Op verzoek van voorzitter Jorien van den Herik verwijderde de politie kandidaatlijsttrekker Gerard van Hoofd uit de zaal. Van Hoofd en het bestuur van de partij liggen sinds een paar weken over hoop. Bestuur wil Ellen verkoelen als lijsttrekker, maar van Hoofd wierp zich op als tegenkandidaat. Bijna alle inwoners van Nagorno-Karabakh zijn vertrokken. Dat hebben Armeense autoriteiten bekendgemaakt. De bevolking is gevlucht na de eendaagse oorlog van vorige week. Daarmee viel Azerbeidzjan de etnisch Armeense enclave binnen. Een stroom van vluchtelingen vertrok naar Armenië. Van sommige prominente politici uit de enclave is niet bekend waar ze nu zijn. Anderen zijn inmiddels door Azerbeidzjan gearresteerd. In een woning in het centrum van Utrecht is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf omdat daar sterke aanwijzingen voor zouden zijn. Er is een zogenoemd team, grootschalige opsporing op de zaak gezet. Afgelopen donderdag kreeg de politie een melding dat er al dagenlang geen contact was geweest met de man. Kort daarna vonden agenten zijn lichaam. Het is onduidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld. Ook is nog onbekend hoe lang de man daar heeft gelegen. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden opklaringen. In het noorden wat meer bewolking met kans op regen. Morgen overwegend droog met zonnige periodes. Het wordt warm bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 Zuid, de buitering, is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam-Buitenveld. 4 kilometer file staat er met 40 minuten vertraging, maar de weg is weer vrijgegeven. Aansluitend is de vertraging opgelopen op de a 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... ...na 25 minuten tussen Schiphol en Knooppunten Nieuwemeer nu 5 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. Entertainment for you. Goedenavond. Ja, dan moet je wel wat overzetten, anders horen ze me niet. Welkom bij het meeduur. Dit is uh, Oh Baby, Don't Go. Ik zag jou daar toen in een leuk café. Samen wij, en jij ging met me mee. Toen gingen we samen naar de discotheek. En jij lachte. Go Richard van de Heide En dat allemaal hierbij CFM Entertainer for You het Goedenavond Ja, goedenavond En als je zit eten, eet smakelijk mm -hmm. Dit is uh, Frans Bauer met Sieneke En een nacht met jou Blijf er lekker bij Twee op de rij, of drie op de rij bedoel ik <laughs> Zo dadelijk gaan we nog eventjes bellen Met Gert dame natuurlijk Dus uh, blijf er zeker bij Dat ik jou straks weer zie Zo, dat was het dan voor ons. En zien ik in een, een nacht met jou. Dus blijf lekker bij. Want uh, over een kleine 6-7 minuten gaan we bellen met de Grat over zijn nieuwe singel, Nou ga. Als je beter kan. Als je denkt dat je beter kan krijgen, ja doe het dan. Als je denkt dat die ander veel beter is, nou ga maar dan. Als je denkt dat de lifte nu over is, ja doe het dan. Ga maar dan. Jammer dan. Dan. Jammer dan. Ja, zo is dat. En dat is allemaal gezongen door Stef Eckel. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Johnny Bach en Sylvia Romy. En Als je gaat, oftewel de Nederlandse versie van If You Go van Barry en Aline. Als je gaat. Dan stoort mijn hele wereld in mijn lief, jou afscheid, het verwaart me. Als je gaat, kom ik hier nooit meer overheen, ik mis jouw liefde en jouw warmte. Als je, Als je gaat, wordt onze liefde blinde. Blijf de liefde van mijn leven. Als je De parodie, de Nederlandse parodie op Barry en Eileen uh, in de jaren 70, If You Go en dit waren er, ja, ja, Romy, Romy. Ja, Sylvie Romy, zo is het, en Johnny Bach. En eh, als je gaat en aan de telefoon hebben we dames. Dame. Gild... Oh. hey, een hele goede ja, avond al. Ja, goede avond. Ja, je hebt, je hebt al gegeten, hè, of niet? Ja, toevallig net, ja. Oké. Okay. <laughs> hey, hoe is het? Ja, lekker hoor. Ja? Lekker bezig met uh, muziek maken weer en uh, optredens. Dus. Ja, je bent een tijdje tussenuit geweest natuurlijk, destijds. En, uh, ja, ja, klopt. Je bent... Uh, ja, je was sowieso druk in de garage natuurlijk. Nou, in de tattenshop bedoel je? Ja, heb je geen garage? Tenminste, je hebt geen autogarage meer? Tenminste, je, je... Oh, ik heb, Nee, ik heb nooit een autogarage gehad hoor. Oh, oké, okay, dacht ik, nou ja. <laughs> <laughs> ik dacht dat we het al ooit ergens gelezen te hebben, dus, dus vandaar. Oké. Okay. Ah, ja, ja oké. Okay. Sorry? Ja, misschien... Mijn vader had vroeger een autosloperij misschien... Uh... Oh, misschien dat het daarmee in, uh, in verband is gebracht. Oké. Okay. Ja. Aha. Hé, hey, en... Uh, ja, nou ja, je weer lekker aan de weg. En na, na een tijd van stilte. Uh... Ja, gaat lekker. Je nieuwe single. Ja. Oga. Ja, klopt, ja. <tus> ja, ik ben er blij mee. Ja. ja het uh, liedje wordt uh, goed opgepikt uh, door de radio. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. En uh, ja, de, ik krijg ook leuke reacties terug van... Uh... Van liefhebbers van Nederlandse muziek uit het land, dus dat is alleen maar mooi, hè? Ja, ja, inderdaad, want uh, ja, je gaat wel een tijdje mee natuurlijk. En uh, ja, dit is weer een lekker ouderwetse uh, gradame. Ja, dat, dat was ook de bedoeling en dat, dat hoor ik uh, steeds vaker terug. Dus ja, dan is het leuk dat dat, uh, dat, dat uh, aanslaat. Ja, toch? Hey, en uh, sta jij nog ergens in het land uh, de komende periodes? Ja, ik doe best wel veel optredens, hoor ja dat... uh, Maar heel veel, uh, ja, ook heel veel trouwfeesten, privéfeesten. Ja, besloten feestjes in ieder geval. Ja, ja. ja. En, uh, maar niet uh, open podia voor de, uh, noem maar wat, Nederland muziekland uh, of... De... Ja, ik sta, volgens mij sta ik deze maand ook nog een keer bij voor Marco de Hollander. Oké. Okay. Dat, uh, dat is in ieder geval wel openbaar. En verder uh, ken ik de agenda eigenlijk niet uit mijn hoofd, maar... als er iets openbaar te doen is, dan zet ik het meestal gewoon op mijn Facebookpagina. Ah, oké. Okay. Dus op de Facebook is dat in ieder geval bij te houden. Want had jij ook een eigen site? Uh, wat zeg je? Heb jij ook een eigen site? Website? Uh, ja, de, web, de website die is niet echt up to date. Er wordt uh, gewerkt aan een nieuwe website. Oké. Okay. Dus uh, die komt uh, binnenkort online. Aha, oké. Okay. Dus in ieder geval de agenda kunnen we bijhouden via Facebook. Instagram ook? Ja, zeker. Instagram, Facebook. Uh, ja, als er iets uh, te doen is waar ik uh, openbaar te zien ben, dan. Uh, dan plaats ik dat daarop. In ieder geval, uh, YouTube heb je ook je eigen kanaal. Ja, klopt. En daar zijn in ieder geval alle clips van jou uh, te volgen. Ja, dat klopt. Ja. Hey, wat me eigenlijk opviel... Uh, jij hebt ooit een, een, een, een kerst-DVD uitgebracht, hè? Mm -hmm. En uh, nou, nou was er één nummer... wat, wat, wat, wat eigenlijk wat weggehaald is. Een nummer weggehaald? Ja, tenminste, je kan het niet meer 1, 2, 3 vinden, zeg maar. Oké, okay, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou ja, dat vroeg ik me eigenlijk dus af. <laughs> ja, nee. Dus ik, ik, uh, ik stond eigenlijk uh, eerst van, joh, hoe ken dat nou? <laughs> Oké, okay, nou nee, dat, dat heb ik zelf niet meegekregen. Aha. Hé, hey, maar uh, ga jij nog iets met de kerst doen? Ga je nog een single uitbrengen met kerst eventueel, of, of doe je niks uh, meer met nee, kerst? Nee, geen kerstsingle, ik heb wel een nieuw liedje klaar liggen, bijna. Uh, dus er komt binnenkort wel een nieuwe single uit, maar geen kerstliedje. Ah, oké. Okay. En ga je ooit nog wel eens wat, uh, wat met kerst doen, of, of ja, hou ja, je het... Ja, wel, ja. Ik heb in ieder geval afgeleerd om uh, nee, nooit uh, te zeggen. <laughs> dus, uh, je weet het nooit. Ja, je zou ook niet meer terugkomen, <laughs> maar je bent er weer toch? <laughs> ja, precies. Kijk hey, maar, uh, ja, leuk in ieder geval uh, weer, uh, weer eventjes uh, van je te horen. En, uh, ja, ik vind het ook fijn, want ik heb, ik heb er echt heel veel zin in meer. En, uh, nou ja, het is ook leuk uh, als je dan een liedje uitbrengt dat de reacties goed zijn. Dat is toch, ja, uh, nou, dat doe je het dan toch voor, hè? Ja, dat, dat zeker. Je bent weer lekker uh, ja, ouderwets bezig, zeg maar. Ja. En uh, ja, je, je loopt al een tijdje in het vak mee. Ja, precies. Op bijna 25 dat... jaar. Ja, ja, ja, nou ja, ik... Uh, ik uh, mij en ik was eerst... 40, dus. Uh... Ja, voor mij was je eerst optreden in de huishoudbeurs. Ken dat? Oh, dat zou goed kunnen. <laughs> 25 jaar geleden, ik weet het. Ja, ja zo, zo, zo, zo jong ben ik ook, dus. <laughs> ja. Nee, maar ik, ja, ik weet nog inderdaad dat je, dat je toen nog geen bekendheid had en bij de huishoudbeurs optrad. Ja, maar... je moet ergens beginnen, hè? Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat was prachtig, want uh, ja, daar sloeg je in als een bom. Oké. Okay. En, en toen is dat uh, eigenlijk een uh, balletje voor jou gaan rollen. Ja, maar ja, soms kan het, uh, kan het allemaal snel gaan en raar lopen, dus... Uh, ja. En dat is met muziek hetzelfde, je weet het nooit, je brengt uh, liedjes uit en... ...en uh, je hoopt altijd dat het iets doet en de ene keer uh, valt het tegen de andere keer verwacht je er niks van en dan wordt het echt iets. Ja. Dus... Uh, ja, het is in ieder geval altijd leuk. Ik ben heel erg uh, uh, enthousiast om, uh, om heel veel nieuwe liedjes te maken, in ieder geval. Ja. Hey, en, uh, ga jij nog een, een mooie zomerhit maken ook? Of uh, ben je daar al mee bezig? Nou ja, de zomer is al voorbij, hè? Ja, nou, dus, uh, maar we krijgen als het goed is volgend jaar nog een. <laughs> ja, precies. Nou, volgend jaar, volgend jaar denk ik weer wel, ja. Nou, maar ik weet niet of je, of je met een album bezig bent of. Uh, Nee, geen album. Ik ben, uh, ik ben wel verschillende liedjes aan het schrijven en op het nemen. En, uh, uh, dus er komt binnenkort een echt levensliedje uit. En ja, wat ik in de toekomst allemaal nog maak, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Nou, mm, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval laat het niet te lang stil zijn. Nee, dat ga ik zeker niet doen. <laughs> hey, ik zou zeggen, Grat, uh, als jij je nummer aankondigt, dan ja. ga ik jou een goed weekend wensen. En dan gaan we, gaan we hem draaien. Ik wens jullie en alle luisteraars ook een goed weekend. En ik ben Dame en je hoort mijn nieuwe single, Nou graag. Hey, dankjewel Krad. Jongens. En ik zou zeggen, een goed weekend. Jo, hallo. Hoi, hoi. In het huisje van ons samen, ligt een grote plas met tranen. Alles wat er over is, is een huis zonder liefde. Alles wat ons tweeën samen smolt, ligt hier in scherven op de grond. Dus als je nu gaat, is ons het voorbij. Ik vraag me af hoe groen het gras zal zijn. Het zoveel beter dan bij mij Als je gaat dan weet ik dat jij weet wat je doet Want als je gaat is het voorgoed Waarom? Waarom? Je past alleen voor mij Waarom? Waarom? Doe jij me nu zo'n pijn Nou ga maar weg, maar weg. Ga maar verder met je leven Ik hou je niet langer tegen Op een dag dan heb je spijt Maar ben ik jou vergeten Nu geloof je alles wat hij zegt over mij praat hij ook vast heel slecht. Hij maakt niet spraak van je hart, maar jij bent blind. Als hij straks met jou is uitgespeeld. ga dan niet staan huilen als een kind. Al die tranen raken mij dan zeker niet, dan voel je wat je achterliet. Waarom? waarom, je was alleen van mij Waarom, waarom? doe jij me nu zo'n pijn Nou ga, ga maar weg. weg Ga weg Oh, oh als je niet meer van me houdt En als en je op die andere band Nou ga, ga maar weg waarom? Geweldige single van uh, Grat Dame. En nou, ga, ga maar weg. Ja, heerlijk. Hey, um, wat gaan we doen? We gaan naar. Uh, even kijken hoor. De drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. We beginnen met Hotel Redding En shamalama ding dan.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 see your sister, well, she's got somebody new She's mean and she's evil like that little old moe evil Guess I'll try my luck with you Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice And say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister does? Well, I used to pull your pigtails And pinch your turned-up nose But you've been a And baby, it's been showing from your head down to your toes Little sister, don't you Little sister, don't you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 Oh boy. That's dead. De driehoek van Fred Heijs. Zeker. En dat al die oldtimers uit de jaren zestig. En we begonnen natuurlijk met Shaman en Ding Dong. En dat allemaal van Otis Reading. En natuurlijk Elvis Presley. En eh, daarna natuurlijk eh, Sam Cooke en eh, Cupid. En Elvis Presley was natuurlijk Little Sister. Hey en ja, we gaan weer terug naar het Nederlandstalige. En dat doen we met, eh, ja, hoe heet hij ook alweer? Walter? Wolter Kroes en hij neemt je mee naar de zon. Blijf er lekker bij! Entertainer voor jou. Nou zeggen, als je ziet eten, eet smakelijk. En als je hebt vergeten dat u mij mogen bekomen. kraak ik, ik het kwijt? Ik ga gewoon terug in de tijd. Op de manier waarop je kijkt, alsof ik je voor het eerst zag. Dat moment vergeet ik van mijn leven niet. Om de je bas, dat wist ik niet zo intens. Als ik de zomer in je ogen zie, dan ben ik niet hier. Ik neem je mee naar de zon, naar de plek waar onze liefde begon. Jong en opbevangen heen en al verlangen. Ik wist toen niet dat dit bestond. Ik neem je mee naar de zon, waar we samen branden. Samen, zo snel gingen de jaren, wij staan nu hier waar het begon Ja, gezellig, het. Weet je nog die eerste dag, dat ik verblind werd door jouw lach Uit het niet zo onverwacht, ik weet nog precies wat ik weet Die eerste kus, ik zie nog steeds dat bankje staan, jij en van de oceaan En ik zei Ik wil met jou hier ver vandaan Mijn schat, ik laat jou Nooit meer gaan Ik neem je mee naar de zon Naar de plek waar onze Liefde begon Jong en onbevangen heen en al verlangen Ik wist toen niet Dat dit bestond Ik neem je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 De zon, Moltengroes en dat allemaal hier Je valt op die 106.9 En dat allemaal met Entertainment for You Tot de klokjes van 7 uur Meer muziek, meer variatie Met Entertainment for You Robert Pater en alleen van nacht Ik ben alleen vanavond. Ik ben alleen vanavond. Robert Plater. En alleen vanaf Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Thomas Berger. En hij het over. Het is over. Nou. Nog niet hoor, het is nog geen 7 uur. Ik zou alles willen geven, maar je zegt het is nu echt te laat. Maar heb je nog heel leven voordat jij de deur uitgaat? Toen het slechter met je ging. You're my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 Naar Hits. Kom dan met mij Colinda. Toen zeg ik nu ja Colinda. Ik wou het alle dagen. Dat jij hier kwam Altaaren. Kom wie wil er met mij dansen. En hey, wie gaat er met me mee. Naar de parelwitte stranden. Aan de Middellandse zee. Ja beste Hollandse Hits. Goedenavond.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 Maak niet uit, je hoeft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 Yeah, yeah.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 Te en liever te dik in de kist. Wij gaan naar deze dame, José, en deel hey, de jij deze de nacht met mij. Was je dan José En deel jij deze nacht met mij? Ja, er is een tijd van komen, een tijd van gaan. En de tijd van gaan is toch echt aangebroken. Althans, voor vandaag in deze uitzending. Er kwamen weer leuke hits voorbij. We hebben eventjes gebeld met Jan Boy. Met Grat En natuurlijk gaan we dat volgende week weer doen. En dat doen we met Katarina Hulters en Teddy en Rocky Pauw. Daar gaan we in ieder geval volgende week mee bellen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, let een beetje op elkaar, blijf gezond en uh, ja, graag tot volgende week. Ik zou zeggen, een goed weekend. Doei!